1 uur evenje kunnen met het NOS-journaal. De Nationale Ombudsman is bezorgd over de vrijheid om in Nederland te demonstreren. Het lukt gemeente en de politie niet altijd om de rechten van demonstranten te beschermen, zegt Reinier van Zutphen. Het gaat dan bijvoorbeeld over onderwerpen als Zwarte Piet, Pegida en de komst van asielzoekerscentra. Volgens de Ombudsman gebeurt het vaak dat betogers worden opgepakt, maar niet worden vervolgd. Hij wil dat zulke zaken altijd voor de rechter komen... zodat die kan beoordelen of de aanhouding wel terecht was. GroenLinks heeft een fractiemedewerker ontslagen... die na het kerstdiner een stagiaire tegen haar zin heeft gezoend en betast. In eerste instantie probeerde GroenLinks hem via een arts en therapie... weer aan het werk te krijgen, maar later is hij alsnog ontslagen... De kantonrechter oordeelde vorige week in een zaak... die door de fractiemedewerker was aangespannen. De man ontkent dat sprake is van aanranding... en eiste een ontslagvergoeding van 50.000 euro. Die kreeg hij niet, wel kreeg de fractiemedewerker een transitievergoeding. Amsterdam wil geen paardenkoetsen meer in de binnenstad. Bijna alle partijen stemden in met een voorstel van de Partij voor de Dieren. Er worden geen nieuwe vergunningen meer gegeven... De twee koetsiersbedrijven die nu nog met paarden... in het centrum van Amsterdam rijden... moeten daar volgend jaar april mee stoppen. De Partij voor de Dieren noemt de paardenkoetsen dierenleed. Omdat de paarden bijvoorbeeld op warme dagen... in de volle zon op de dam staan te wachten op klanten. En FC Barcelona is overtuigend door... naar de kwartfinales van de Champions League. De Spanjaarden wonnen thuis met 3-0 van Chelsea... De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. Ook Bayern München heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. De Duitsers wonnen met 3-1 van Besiktas... nadat ze in eigen huis al gewonnen hadden met 5-0. Het weer. Er staat een matige wind en het is droog. Het kan in het noorden gaan vriezen. In de rest van het land minimaal rond de 3 graden. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen. Alleen in het noordoosten blijft het droog, het wordt 10 graden. En vrijdag kan het gaan sneeuwen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen Welk verhaal blijft erover als je er zelf niet meer bent? Dat is even de thema's van het boek Naam Matthias van Peter Zanting. Hij komt zometeen hier op bezoek. Pitou nam voor ons een muzieksessie op. En daar gaan we zometeen wat van laten horen. En in Austin, Texas vindt deze week het South by Southwest festival plaats. Een festival waar iedereen zich kan informeren... Over de nieuwe trends en de aanstaande ontwikkeling op het gebied van film, muziek en interactieve media. Erwin Blom is van Fast Moving Targets en brengt deze week elke nacht verslag uit. Erwin, goeie nacht. Hoi. Gisteren stond je in de rij voor uh, Pussy Riot. overwoog uh, je weer uit die rij te stappen? Wat was vandaag uh, aan de hand? Uh, gisteren was eigenlijk de opmaat naar, uh, naar het muziekfestival, zou je kunnen zeggen. Uh, dus eerst is het eerste vijf dagen gaat het helemaal over interactieve media, nieuwe technologieontwikkelingen ontwikkelingen en implicaties. Daarna gaat het vijf dagen over muziek. En waar het eerste gedeelte, de focus, overdag ligt bij de seminars. Dus uh, elkaar bijpraten, elkaar inspireren. Het geldt bij muziek dat het uh, voornamelijk over optredens gaat. Dus er zijn hier wel iets van 1000 tot 1500 uh, bands die, uh, die optreden. Uh, en één keer optreden is, is dan te weinig, want je wil de kans zo groot mogelijk maken. Uh, dat de juiste mensen uh, jou zien, een platenmaatschappij of een boekingskantoor. Of dat soort dingen. Dus uh, de rest van de week, dus tot, tot en met zondag, uh, is vanaf middags 12 uur. Staat de hele stad eigenlijk uh, in het teken van, uh, van de live muziek. Uh, dat gaat tot vanavond heel, heel laat door. En ik ben, uh, ja, dus ik ben dus ook om 12 uur begonnen. Het zijn heel, altijd hele leuke korte setjes: uh, 20 minuten, een half uur. En dan wordt er 10 minuten omgebouwd. Weer een andere band te kijken. Dus. Uh, ik heb vandaag heel veel, heel veel goede muziek gezien. En de gisteren reputatie... Ben ik in, ben ik, ja, gisteren ben ik niet naar binnen geweest. Even om jouw jou verhaal af te maken. De reputatie heeft het festival dat iedereen die later groot wordt... daar ooit begint. En dat geldt dan zeker voor bepaalde hoeken van de muziekindustrie. Zo'n optreden is belangrijk, want uh, ja, de media zijn aanwezig. Platenmaatschappijen, maar ook andere mensen die een rol kunnen spelen. Boekers, potentiële managers. Ga zo maar door. En als je de lijst kijkt achteraf van wie er ooit hebben opgetreden... dan is dat ook tamelijk indrukwekkend. Is die sfeer ook voelbaar dat, dat er veel van afhangt? Uh, ja, dat, dat, dat is zeker zo. Uh, en, en met name denk ik geldt dat... Ik, je, je moet als band je kansen zo, zo groot mogelijk maken. Dus uh, Het heeft daarom ook niet, denk ik, niet heel veel zin... om er gewoon maar naartoe te gaan en op te treden zonder dat je hier de juiste vertegenwoordiging hebt zonder dat je een platenmaatschappij hebt... die ervoor kan zorgen dat naar jouw optreden de belangrijke mensen uh, komen kijken. Um, en dat is natuurlijk de hoop die, die, die iedere artiest heeft. En ik heb geteld, bijvoorbeeld de Groep Heinz... een, een hele leuke, vind ik, Spaanse, Spaanse band... die treden maar liefst 14 keer, uh, uh, 14 keer op. Maar voor die bands is het natuurlijk ook best wel anders dan normaal. Want normaal gesproken piet je zeg maar één keer op een dag... je leeft toe naar het optreden en dan een half uur of drie kwartier of hoe lang je ook mag optreden... geef je alles. Maar Hier moet je dan ook onmiddellijk weer door. Dus voor die artiest is het nog best een extra, uh, extra moeilijk. Wat zijn de leuke bands die je hebt kunnen zien? Uh, ik heb vandaag uh, gezien uh, een groep die uh, Shame heet, uit Engeland komt. En die heb ik twee jaar geleden overigens de eerste keer hier gezien. Toen waren ze nog helemaal uh, onbekend. en Toen waren ze ook nog te jong om uh, bier te mogen drinken hier bij de optredens. Inmiddels zijn ze al uh, 21 dus dat mogen ze nu wel. Maar die, dat is een band die heel erg hard wereldwijd uh, uh, ja, aan de weg aan het timmeren is. Maar zeker nog veel groter gaat worden dan ze zijn. Ze hebben een beetje die typische Engelse bravoure die we kennen van groepen uit het verleden. Als Oasis en zelfs wel uh, de Sex Pistols. Maar die Heinz dus. Is echt een heel, dat zijn vier, vier meiden uit Madrid. Die ja, een beetje 60's georiënteerde muziek maken. Maar waar ja, iedereen die, uh, die ernaar kijkt. Super vrolijk van wordt. Maar je bent hier natuurlijk ook in het land van, uh, van de country. Hè? Want dit is, uh, is Texas. En misschien gaan we daar niet, uh, dan niet per se veel van horen wat je, uh, wat je ziet. Maar het is wel heel erg leuk om die, die muziek uh, in, in zijn originele context uh, te horen. En Austin is ook een, uh, een muziekstad, ook als het festival niet is. Erwin Blom, dankjewel. je nacht Goeienacht of middag daar en nog uh, heel veel plezier. We gaan luisteren naar Nico Case, want in juni komt de Amerikaanse singer-songwriter met een nieuw album. En dit is het titelnummer Hell On. It's prison. De rubriek heet Openkaart een bak met uh, vragen. 150 stuk zijn er. Daarna Volgens mij inmiddels 143. Maar uh, dat maakt allemaal niet uit. Het zijn uh, vragen over werk en leven. En tegenover mij zit uh, journalist en schrijver Peter Zanting. Vanwege een nieuw boek na Matthias. Een uh, kaleidoscopisch uh, boek. Verschillende levens die op het eerste gezicht... niks met elkaar te maken hebben worden beschreven. In uh, scènes. En uiteindelijk blijken ze allemaal elkaar op één punt te kruisen. De onderliggende vraag is... Wat heb je in gang gezet? Wat blijft er over? Welke invloed blijf jij hebben op anderen als je er niet meer bent? Er is een sterfgeval, daar kom je pas geleidelijk achter hoe dat zit. Dat gaan we nu ook niet verklappen hoe dat precies in elkaar steekt. Maar al die levens eromheen, die blijken in meer of soms mindere mate toch aangeraakt. Peter Santing, welkom. Ja, dankjewel. Het is een, is een mooi thema, een, een, een heel wezenlijk thema en eigenlijk tegelijk ook een heel abstract thema. Ja, daar heb je gelijk in, denk ik. Ik kwam op het idee uh, toen ik in het najaar van 2015 op het vliegveld zat te wachten. Ik zou terugvliegen vanuit Dublin en ik was daar voor mijn werk geweest... voor een of andere techconferentie. Um, en dan sta je zo te kijken hoe dat vliegtuig wel al staat... maar nog schoongemaakt wordt voordat je eindelijk mag instappen... Um, en hoewel ik uh, geen vliegangst heb, denk je in de natuurlijk altijd even... Ik denk dat heel veel mensen dan denken, wat als hij neerstort? Wat dan? En ik had de volgende ochtend had ik een afspraak bij de huisarts. Ik had een klein uh, uh, pijntje in mijn rug. Uh, uh, iets onschuldigs, maar ik zou er wel even heen. En dat was het eerste waar ik aan dacht. Die man... Die zit daar dan morgen. En die weet natuurlijk, die weet wel van. Er is een vliegtuig neergestort vanuit Dublin. Maar die weet niet dat ik daar aan boord. Dat die, die boodschap zal hem niet bereiken. Dat dat een van zijn patiënten was. Die denkt gewoon. Er is geen niet komen opdagen. Precies. Dus wat gaat hij doen? Gaat hij terug naar zijn wachtkamer. En daar gewoon een spelletje spelen op zijn telefoon. Omdat hij dat al jarenlang. Of al dagenlang. een beetje vol verslaving doet. Uh, denkt hij van. Nou, mooi zo. Kan ik een beetje net even iets eerder met de lunch. Of. Um, en toen dacht ik, dat is dus echt het is heel klein. Het is heel triviaals. Maar mijn dood zal ook daar invloed hebben op die man al. En wat dan nog meer? Uh, iemand die de, dag, de, dag, uh, de dakloze krant verkoopt bij de supermarkt... zal mij misschien niet meer begroeten. Er uh, worden minder OV-fietsen verhuurd in Nederland. Uh, er is geen linksback meer in mijn voetbalteam. En het is niet zozeer dat ik heel erg over mijn eigen sterfelijkheid... na begon te denken, maar het begint natuurlijk altijd wel bij het ik... Uh, en van, van, vanaf daar begon het hele idee te lopen. Ze zeggen ook wel eens, van als iemand uh, niest op de beurs in New York... dan heeft het invloed op iemands baan in Nieuw-Zeeland. <laughs> of, ja. of een vlinder die met zijn uh, uh, vleugeltjes klappert in Brazilië. Is een orkaan Brazilië. aan de andere kant van de wereld. Is exact. een orkaan aan de andere ja. kant van de wereld. Nou, je eigen leven is natuurlijk ook zoiets. Er zitten ja. allemaal dingen in gang en niet in gang. Ook als je er niet bent en ook als mensen niet eens weten dat je er wel of niet ben. Exact ja en en met dat verschil met die twee voorbeelden die je nu noemt is dat is iets heel kleins en dat kan dan ergens iets heel groots worden. Ik denk dat dat het effect kan hebben. Ik denk ook dat het andersom kan zijn. Dan kan iets heel groot zijn wat dan iets heel kleins tot effect kan hebben. En dat is jouw um, eigen dood dan misschien? Iets groots voor, voor de directe uh, Is voor een ander dat hij uh, die 2 euro voor die dakloze krant niet verdient. Um, of het kan iets negatief zijn wat een dood natuurlijk uh, laten we zeggen per definitie is. Um, en voor een ander toch iets positiefs is. Zoals in mijn boek er uiteindelijk een vriendschap tussen twee mannen die elkaar anders niet zouden leren kennen um, ontstaat. En dat wilde ik ook laten zien. En niet van, oh ja, dus het gaat over rouw. Ja, natuurlijk gaat dit boek over rouw. Zeker bij die mensen die Matthias, die personage, personages die Matthias het beste kende. Maar ook die dingen waar je niet direct aan denkt. En het invloed op, de invloed op de mensen die hem helemaal niet gekend hebben. Ik denk dat je het boek tekort zou doen als je het een, een boek over rouw zou noemen. Zelfs als je het een boek over een sterfgeval zou noemen. Ja, ja. Zoals we er nu over praten, doen we het boek eigenlijk schandalig tekort, <laughs> vind ik. Het is ook de moraal die, die, die daarin zit. Hè? Wat laat je na van je leven? Ja. Wat, wat, wat heb je eigenlijk in gang gezet? Ja, ja. Hoe futiel dat ook is. Wat, wat, wat is jouw invloed nou geweest op die enorme planeet als je er niet meer bent? Exact, ja. Iets waarop ik over na begon te denken toen ik een keer een stuk ging hardlopen. Dit was denk ik een maand voordat, voordat ik in Dublin was. Hè. Nou ja, dan nou merk je toch... Hè. uiteindelijk begint zo'n idee voor een boek ergens gedurende... Een, misschien een jaar of een paar maanden uh, minimaal uh, te leven. En ik luisterde naar een interview met de muzikant Glenn Hansert. Uh, hij zit in de Frames in de swell season... en de keer een Oscar gewonnen. En hij, uh, hij had het precies hierover. Op het eind... Hoe ik ook doodga, zei hij, ik hoop dat er toch ergens um, een metertje is dat net iets positiever uitslaat dan negatief. Dus je en hebt een ecologische net... voetafdruk, je bent een keer onaardig tegen een voorbijganger op de fiets omdat je haast hebt of een, of een humeur, maar uiteindelijk in zijn geval dan de muziek. In zijn nou, geval de, de muziek, was. maar misschien is het ook dat hij een keer... Hij vertelt in dat interview bijvoorbeeld dat hij een keer een zwerver... mee uit eten genomen heeft, weet je wel. Of dat hij een keer een grapje heeft gemaakt. Of dat, en, en, of, stel dat je een keer een opmerking hebt. Maar of je hebt een gewoonte. Je vader heeft misschien ooit een keer een gewoonte gehad. En, en uh, hij is er al tien jaar niet meer. En, en, en je loopt door je huis in en merkt en ineens... ik heb precies diezelfde gewoonte overgenomen. Zonder dat je al die tijd wist. Ook dat valt voor mij onder die noemer. En het mooie eraan ook is dat je... Dus toegeven dat we ook allemaal kwalijke dingen doen, slechte dingen doen. Willens en wetens, soms misschien ook onbewust, die doen we ook. Uh, ik eet vlees, uh, ik. Uh, weet je wat? Dat, uh, um, ik, ik ga met het vliegtuig <laughs> uh, vanuit Dublin weer naar huis. Um, dus dat toegeven is onderdeel van die gedachte, natuurlijk. Alleen misschien doe ik net iets meer. Laten we daarop hopen dat het aan het eind net iets meer is aan goede dingen. Um, en dat ik daarmee kan eindigen. En dan zeggen: noem ik weer ik. En dan gaat het weer over. Het, het gaat, dit boek gaat inderdaad niet over mijn eigen sterfelijkheid. En ik heb er ook veel bij het denken daar niet aan. Maar gewoon de mens, wij. Albert Camus heeft zelfs gezegd: denk niet na over het laatste oordeel. Want dat vindt elke dag plaats. En dat, vond, dat vond ik wel een mooie ja. uitspraak. Dat is natuurlijk wel zo. Ja, precies. Ja. Uh, met andere woorden, dus uh, dan zou dus ook als het morgen zover zou zijn. Hopelijk er genoeg goed, meer goeds overblijven dan slechts. Wat ik, het, wat ik het leukst vond aan het boek is, is juist... wat helemaal niet zoveel te maken heeft met, uh, met, met de filosofie... of met, met hoe die verhalen in elkaar grijpen of met, uh, met dat soort dingen. Maar gewoon de alledaagse scènes die je schetst. Zit er zit een mooie onderkoelde humor in. Er zit ook een soort herkenbare schets in van, van onze tijd. Uh, twee personen die, die willen een, een koffietent beginnen in een zeer onderdacht plan. De, er wordt een anekdote aangehaald over een, een echtpaar dat eindeloos een huis verbouwt om daarna uit elkaar te gaan, ja, omdat ja. ze geen missie meer hadden. Precies, want en, dat huis was eigenlijk wat ze bij elkaar hield. Dan hadden ze iets om aan te werken samen. Ja. En zo, zo vertel je heel veel verhalen... of kleine anekdotes of kleine schetsen... of, of je zet een personage neer dat bijna om een eigen roman vraagt... om er weer te vertrekken. En, en dat vond ik eigenlijk de kracht van het boek. Dat interesseerde mij het meest. Ik vind een, een van de prettigste dingen tot nu toe... die ik over dit boek gehoord heb van lezers. Echt waar, ja. Ja. Natuurlijk, je kan het over die grote thematiek hebben. En natuurlijk zit dat erin. Natuurlijk is er een, heb je het over een spanningsboog. Over iets wat je uiteindelijk op die achterflap zet. Dit, hier gaat het boek over. In maximaal, wat is het? Tachtig woorden. Um, maar ik ben heel erg bezig geweest. ik heb heel veel plezier beleefd tijdens het schrijven. Aan die kleine verhalen in de verhalen. Aan de details. En ja, dat, dat is heerlijk om aan het werken. Dat kan ik me voorstellen, dat lees je er ook aan af. Laten we beginnen met, uh, met, uh, okay. met het rubriekje, de kaartenbak. Ja, we gaan het proberen. Welke kritiek krijg je vaak te horen? Um, ik moet uh, meteen denken aan mijn vriendin die de eerste versie van dit boek las. Versie 2... Dat uh, was de versie die ik uh, voor het eerst aan mensen liet lezen. Versie 1 heb ik aan helemaal niemand laten lezen. En ik liet het haar lezen, een uitgeprint versie. Ga je een beetje natuurlijk zitten kijken terwijl ze op de bank zitten en aan het lezen. proberen of je een gezichtsuitdrukking kunt lezen. Van, uh, wat vindt ze ervan? Ze vond het gelukkig heel erg mooi. Maar ze zei ook... Hierna moet je maar eens een boek schrijven waarin er niemand doodgaat. Want dat is tot nu toe nog niet gelukt. Dat is tot nu toe niet gelukt. In, in, in, in mijn tweede roman speelde het een aanzienlijk kleinere rol. Uh, dat, was een, dat was een roman, een verhaal. Uh, toch in de eerste plaats over een vader-zoon relatie. Um, uh, uh, maar mijn eerste boek ging over een vrienden. Het was een coming of age-roman. Uh, over een vriendengroep waarvan er eentje uh, zelfmoord pleegt. En de rest uh, moet terugkijken op... Hoe zorgeloos waren die jaren samen dan wel? Uh, of niet? Um, en zij heeft al mijn boeken natuurlijk in meerdere stadia gelezen. Dus dat betekent eigenlijk dat zij niet drie romans van mij gelezen heeft... maar misschien wel zeventien. <laughs> uh, en um, uh, dat vond ik grappig. En dat, dat, dat zegt ze nog steeds wel eens. Uh, en en ze, heeft, ze heeft waarschijnlijk ook uh, gelijk. Um, tegelijkertijd is... Um, is de dood natuurlijk een onderwerp waar we allemaal uh, elke dag mee bezig zijn. En, en, en iets waar daar geloofde ik met dit boek heel erg in. Uh, je zowel het, het, het, het lelijke, het verdrietige, het ellendige... als ook het mooie en het positieve tegenaf kunt zetten. En dat heb ik met dit boek denk ik wel meer geprobeerd... dan, uh, dan in die eerste roman die wel gewoon echt dichter op de huid, op, op, op de rouw zat. Maar een boek schrijft ook een beetje zichzelf. Want de meeste schrijvers beginnen zes keer opnieuw aan een ander boek... of hebben een groot boek dat moet wachten dan ineens komt er een thema dat, dat zo'n ja, zo urgentie bezit dat je, dat je het gewoon schrijft. Mm -hmm, ja. dat, je, dat je de uren maakt of dat de letters gewoon uit je vingers stromen. Exact. En dat is hiermee ook... Uh, ik wil het allemaal niet te veel als een soort van fantasiewereld of uh, droomproces uh, voordoen. Maar dat is hiermee grotendeels wel zo geweest. Ik had het idee, ik heb op mijn werk uh, uh, onbetaald verlof gevraagd. Ik zeg ik ga er twintig weken tussenuit, vier en een halve maand. Um, want ik wil heel graag aan een roman schrijven. Nou, gelukkig kon dat. Um, en natuurlijk ben je dan in het, in het begin bang. Zo zit ik twee weken te schrijven. Dan nou, komt er gewoon niks uit mijn vingers. Ga ik Netflix kijken en, en voetbalmanager spelen die, die andere 18 weken. En moet ik op, op, op hangende pootjes weer terug naar NRC. Well, misschien wel eerder. Van, ah, het het lukte gewoon niet. Um, maar dat was echt, echt niet zo. Ik, ik, nou, al na een paar weken wist ik dat gevaar bestaat niet. Dat ga ik totaal ontlopen. Ik ga dit helemaal volmaken en ik werd er dolgelukkig van ook. En was, juist, ook ja. door de, maar juist ook door de eindigheid, dat vond ik ook het mooie eraan. Ik bedoel, ik, ik kwam er niet toen achter dat ik voor altijd thuis op een kamertje wilde zetten schrijven. Want uiteindelijk is het ook een eenzame bezigheid. Uh, maar juist door die eindigheid, ik heb nu nog 18 weken, oké. Okay. Ik heb nu nog 16 weken, oké. Okay. Dan nou, is dit nu de planning. Ik heb nu nog 10 weken, goed. Dan moet die tweede versie binnen die 10 weken gaan lukken, oké. Okay. Ik heb er nu nog vier, nou prima. Want ik heb nog twee hoofdstukken. Ik had het precies zo in mijn hoofd. En ik, ik, dat, uh, dat was een uh, ja, gelukzalige ervaring. Zullen we nog een vraag Ja, doen? natuurlijk. Nou, het, het ging al lang niet meer over welke kritiek ik vaak te horen kreeg. Ja, dat, heb je mooi, dat heb je mooi gedaan. <laughs> ja. uh, wat is je gemoedstoestand op dit moment? Um, als je net een boek hebt uitgebracht, dan uh, weet je overgeving daar natuurlijk van. En iedereen zegt dan van, oh, je boek is net uit. En het volgende wat ze dan altijd zeggen, without fail, is spannend. En dan zeg ik steeds, ja... Het is, het is inderdaad ook wel spannend, maar ik weet niet zo heel goed wat ik dan nu op dit moment spannend aan het vinden ben, terwijl het wel zo is. Dus ik, ik voel, dat voel ik wel. Um, en waar zit dat dan in? Dan, dus de reacties, um, recensies, die je een soort van overtreffende trap van een reactie zou, uh, uh, zou kunnen noemen. Hè. Hoe gaan, uh, komt er iets in kranten, in tijdschriften? Um, hoe gaat erop gereageerd worden in het algemeen um, op zo'n boek? En... Um, en die spanning zit er wel in. Dus in het checken: van, is er nog ergens iets verschenen of uh, krijg ik een mailtje? En ik ben daar toch ook wel gevoelig voor. Want oh, ja, er zit er zeker ijdelheid in. Volgens mij is er maar één remedie tegen: dat is gewoon onmiddellijk aan een nieuw boek beginnen. Ja. Dat ja. is wat Woody Allen met films altijd heeft gedaan. Hè? Die begint te typen aan zijn nieuwe script de dag dat de montage af ja, is. Ja, want dan neem je afstand van het vorige werk, bedoel je. En ja, dan, dan kun dan. je het misschien ook beter hebben als iemand dan zegt... van nou, dit was eigenlijk niet zo geslaagd. En dan kun je in je hoofd denken, nou, wacht maar, want ik ben alweer met wat nieuws. Ik ben bezig nou bezig. En Daarin ga ik er wel slagen. Dat is misschien wel waar, ja. Ik heb wel van de week um, Ik heb een, echt een klein, klein schrijfkamer. Het is, het is twee meter bij drie meter, denk ik. Ik zat een bureau in een boekenkast, een stoel... Um, die heb ik van de week op een avond helemaal opgeruimd. Dus alles wat met Naam Matthias en het maakproces te maken had. Uh, uh, uh, vorige versies, uitgeprinte manuscripten. Uh, uh, bakjes die ik had uh, met, met kleine kaartjes over de personages. Allerlei andere dingen. Boeken die me geïnspireerd hadden. Of die ik vaak even doorbladerde, Dat heb ik allemaal aan de kant geschoven. En weer in de boekenkast die boeken. Alles schoon met dat idee. Ik ga weer opnieuw beginnen. Ik ga weer binnenkort weer aan iets nieuws beginnen. We gaan nog een kaart doen. Oké. Okay. Wat vind je lelijk aan jezelf? Oh, oh dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Um. Nou. Waar ik wel eens jaloers op ben met andere mensen... is een zekere impulsiviteit. Ik, ik denk dat het ook wel een kwaliteit van me is. En ook wel bij het schrijven van het boek. En mensen zeggen dat natuurlijk ook wel. En een soort van zelfdiscipline. En, en, en, en, en gaan zitten plannen, zoals ik net ook alweer tegen jou zeg. Van, hè? Dus ik wist precies, dan ga ik dit in de laatste zes weken doen... en dat in de laatste vier weken doen. Maar dat betekent ook dat er heel veel... Dat er weinig impulsiviteit en een soort van. We gaan dit nu zomaar ineens even doen. Dit klinkt als, als in mijn leven zit. Dat goede is, dat... discipline, de discipline van een marathonloper. Ja, ja, ja maar je wil natuurlijk soms ook dat, dat je op een avond denkt. Weet je wat, ik ga nu gewoon dit doen. En dan doe je je jas uit en dan loop je de deur uit en dan doe je het gewoon. Um, en dat is toch, een, uh, dat is toch iets wat ik, wat ik moeilijk vind. Ik merk dat ik, uh, dat ik daar een. Uh, dat dat mis. Dat is eigenlijk wel jammer. Ik heb het ook geloof ik niet zo heel erg hoor dat ik totaal impulsief iets kan doen. Maar ik ja. ben dat wel jaloers op mensen... die in, een, in, een, uh, ja, in, in één vlaag naar een ander, ander continent verhuizen of zoiets of iets heel radicaals ja, ja, ja, ja, doen. Dat. Ja, precies. De laatste, de laatste heb ik zo'n soort van toekomstdroom... Van, dat ga ik ooit nog eens een keer doen. Dan ga ik een jaar lang in het buitenland uh, werken of zo. En uh, mijn vriend, vriendin mee, die gaat er dan ook werken. En de kat mee. En, uh, dan, dan, maar als puntje bij paaltje komt, ben ik dan degene die dat doet? Of is dat hetgene wat ik lelijk vind aan mezelf? Dat ik dan, en de, uh, de man die je liever was geweest soms, die, die zou gewoon met zijn auto... In één keer die, zou die zou iets eerder dat doen. Die zou iets eerder de deur uitstappen voor dat gekke plan van die avond. Die zou iets eerder die, die man of die vrouw aanspreken. Omdat je diegene nu interessant vindt. En daar voel, voel ik toch, to, toch vaak ook wel een zekere reservering bij. Die ik dan liever niet zou willen voelen. Maar goed, ja. het boek is er. Dat, dat zou je ook als een, in die zin toch wel als een, als een daad kunnen Oh, als een, da ja, als een daad ja. wel. Maar wel als een zorgvuldig geplande. en zorgvuldig En over een zekere langere periode geplande daad. Ja. Ja. We gaan nog, uh, okay, ik ga nog een doen. één doen. Geen doen. Praat je wel eens hard op als er niemand is? Oh ja, zeker. Ja. Om die Ten... gedachten te ordenen of, uh, of uh, met Ik denk grofweg op uh, twee redenen. Uh, of ik praat tegen onze kat. Dat doe ik. Um, of, ik of, of inderdaad met het idee om gedachten te ordenen. En, en, en zeker als je twintig weken lang uh, in je eentje uh, uh, aan het werk bent. Aan iets waar je ook inhoudelijk, inhoudelijk wil ik ook... Niet per se met anderen het erover gaan hebben. Eh, want ik wilde dat het idee van mij bleef en dat er geen externe invloed op kwam. Um, ben je dus inderdaad wel eens uh, tijdens het uh, smeren van een broodje tussen de middag of uh, uh, tijdens het hardlopen of uh, uh, onder de douche uh, uh, ineens hoor je jezelf iets zeggen? Oh ja, zo ga ik het doen. Of uh, volgens mij heb ik nu of ja, ja, ja. Dat ik ja, dat hoort bij het schrijverspoor. Ik, schrijvers... ik had ook onder de douche dan van die Wasco-krijtjes liggen. Of van die tegel... douche -tegel krijtjes Die kun je, geloof ik, ergens bij de HEMA kopen. En als ik daar dan iets verzon, wat ik niet wilde vergeten, dan schreef ik het ook gewoon snel zo op de muur. In de douche zelfs In nog de ideeën opgekropen. Ja, dan dacht ik van ah, vandaag ga ik het zo doen met dat hoofdstuk. Ga ik zo aanpakken. Dat wordt het schema. Eerst dat, dan dat. En dan moet er dat gebeuren. En dan moet ik dat en dat als slot gaan doen. En dan ja, straks stap ik. Heb ik me afgedroogd en aan aangekleed, ben ik het weer vergeten. Dus dan schreef ik dat snel op de muur. En werd je vriendin daar niet van als ze thuis komt en er staat in de douche met, met een rode stift <laughs> nee, ja. is. Ja, ja, nee, dat allemaal, dat, dat, dat dan, dan had ik dat wel alweer weggehaald hoor. Want daar ben ik ook wel weer um, uh, zelfbewust genoeg voor. Om uh, dat te gebruiken waarvoor ik het wilde gebruiken, namelijk het moest vertaald worden naar papier, dus had ik het ergens En dan, dan, dan haalde ik het ook meteen wel weer weg. Ja. Want dat zou redelijk makaber geweest zijn. Ja, als zij dan s'avonds onder de douche stapt. of de volgende dag. en dan staat er een. een, een vrijwel niet te ontcijferen boodschap. maar uh, woorden waaruit blijkt dat het weer flink wis, mis was. in het hoofd van Peter. <laughs> Peter Santing, dankjewel. Ja. En het boek heet. Uh, Naam Matthias, uh, verschenen bij. Dat is mag. Dank ja. Je. ja, dankjewel. En bij het boek zit ook een. Uh... Een playlist, een Spotify-lijst en een van de liedjes die daarop staat is uh, Death Cap for Cutie met Brothers on a Hotel Bed. does not recognize when he catches his reflection on accident. van een hotelbed was een, uh, van Deathcap for Cutie. 1 minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door René van S. En de titel is De Fabriek, deel 2. Pst, 1 minuut. Op een gegeven moment heb je er één af en dan heb je ook in je hoofd dat afgesloten en dan ging je aan de volgende. Dat voelt heel anders dan dat je de hele dag één hele lange stroom van hetzelfde aan het doen bent. De afwisseling die maak je gewoon zelf. De fabriek deel 2 gemaakt door René van S. De 83 ste editie van de Boekenweek staat in het teken van de Natuur. NPO Radio 1 vroeg luisteraars naar een favoriet of geliefd literair fragment... dat op de natuur betrekking heeft. En, uh, het fragment van vannacht komt uit Dit is mijn Hof van Chris de Stoop. En dat werd uh, ingestuurd door Els van Niekerk. Goeienacht, uh, mevrouw van Niekerk. Dag, meneer Van der Wiede. Vanwaar dit, uh, dit fragment? Waarom uh, uh, sprak het u aan? Nou, ik hoorde... Uh, de, de oproep voor, de, uh, voor een fragment en gelijk het eerste wat in mijn hoofd toen opkwam was uh, het zinnetje uh, en dan is en dan komt er weer die verte in mij en dat is een zinnetje uit het boek van dit is mijn hoofd van Christus Toop en uh, ik geloof dat dat zometeen wordt voorgelezen, ja. maar dat uh, dat zinnetje dat is op de een of andere manier in mijn hoofd blijven zitten, uh, omdat ik het uh, heel mooi geschreven vond en in in de uh, context van het boek gaat het over. Moet ik daar iets over vertellen of? Ja, ja, ik ben wel benieuwd. Vert, vertel. <laughs> uh, het, het boek gaat over... Uh, maar dat weet ik natuurlijk, maar goed... Um, over uh, Christus Toop, Stoop... die daar, uh, nadat hij een tijd uh, weg is geweest... van het land waar hij woonde in Zeeuws-Vlaanderen... het boerenland, uh, terugkwam. Uh, terug wilde. Uh, en daar eigenlijk zag dat het sociale drama... Plaatsvond van alle boeren die langzaam maar zeker uit de Hetwiegepolder uh, verdreven werden. Um, uh, hij komt dan terug uh, in die polder en hij uh, en zegt dan, en dan is er weer die verte, dan komt er weer die verte in mij. Dus eigenlijk de verte van. Uh, het polderlandschap zelf, waar hij uh, in terugkomt. en de verte van uh, hoe het boerenleven was voordat hij vertrok, uh, wegging. Uh, zo mooi, dat, dat zo'n zin een, een letterlijkheid. en ook een figuurlijkheid in zich uh, herbergt. Het is de, de, de verte van het landschap. en ook uh, het heimwee naar, uh, naar hoe het ooit was. Precies, Be precies. Ja. Klinkt, uh, dat, klinkt als een dat, mooi dat vind boek. Ik als heel. Poëtisch vond ik het gezegd van hem. Ja, het is een heel erg mooi boek. Ik kan niet anders zeggen. Ik kan het iedereen aanraden. Ja. En zeker Hartelijk, deze week van de Natuur. De natuur ja. en de literatuur. Dank, Els van Niekerk. En we gaan luisteren naar dit fragment uit Dit is Mijn Hof van Christus. Toop. Dank, goeie nacht. Waar komt die gretigheid vandaan die het landschap in me oproept? Wat ik zie, is blijkbaar van grote betekenis voor me omdat dit met mezelf en met familie te maken heeft? Ik maak er meteen weer deel van uit. Ook al ben ik er, al sinds mijn studentenjaren, weg. Dan komt het kind van de polder weer in mij naar boven. Dan komt er weer die verte in mij. Uit Dit is mijn Hof, van Chris de Stoop. NPO Radio 1 biedt deze week een uh, groen luistercadeau aan. Een uh, eigen boekenweekgeschenk. Presentatoren onder wie Mieke van der Weij, Menno Bentveld en ikzelf... hebben uit uh, de boekenkast een verhaal of een hoofdstuk uit uh, een boek gekozen. En dat voorgelezen met een natuurbeschrijving. Want... Uh, dat allemaal vanwege de boekenweek die in het teken staat van De Natuur. En ik zelf heb gekozen uiteraard voor een stuk uit Nooit meer slapen van, van Hermans. U kunt het allemaal beluisteren via de podcast De Verhalen. Elke dag wordt er eentje klaargezet. Abonneert u zich dus op De Verhalen via nporadio1.nl slash podcast. Of bij andere platforms voor het podcasten. Reason, bracing all like a breaking of reason With every night lost and every day torn The drama feeling calmer, so calmer in the storm Speakers are crying like a forest in the rain I was so alone with my thoughts and my pain And the darkness closed like a mouth on a wire night I'll never be free What I held and it never was true In the mirror what I said was a lie to you And me and everything I see and everything I could Tried so hard to be good For myself, for you, for the hidden and divine For everything, but I can fail just so many times 5 a.m. just cries you copping, the perfect life was enough for you, but never enough to see me through, for all the lies that were spoken in ways, And the way we lived wasn't a front to the days, wasn't a front to the things that we cared about, wasn't a front to everything that we cared about. Een nieuw album van uh, Moby, Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. En uh, dit nummer staat erop, This Wild Darkness. Elke twee weken deden we in Amsterdam in een platenwinkel twee muzieksessies op... met muzikanten uit binnen- en buitenland. Op uitnodiging van ons spelen ze een paar liedjes en uh, vertellen er iets over. Afgelopen keer was het podium voor uh, volkszangeres Pitu. Mijn naam is Pitou en met mij mee gaan zingen Milou en Louise. Uh, het eerste nummer wat we gaan spelen heet His Song. En dat stond op mijn eerste EP die in 2016 is uitgekomen. Um, en nu ga, ben ik aan het werken aan mijn tweede EP... maar ik geniet er nog steeds heel erg van om die nummers van die eerste EP te spelen... omdat ze voor mijn gevoel blijven evolueren, zeker nu ik ook met band speel. Vandaag niet, maar wel bij andere optredens kunnen we daar gewoon de hele tijd aan verder werken. Dat vind ik heel leuk. Er zijn nummers die ik, toen ik ze net had geschreven, meteen afschreef. En dan hoor ik ze nu en dan interpreteer ik ze opnieuw... waardoor ik ze opeens wel wil spelen. En er zijn nummers die heel veel voor me hebben betekend... die ja, een soort een beetje langzame doodsterven... En, en ergens op een stofstapel terechtkomen. Um, en ik weet niet precies wat dat is. Ik denk dat de verandering van je persoonlijkheid... ga je anders kijken naar een nummer... Can cover him up. De cover die we spelen is uh, Didn't Leave Nobody But The Baby... van um, uit de film Oh Brother Where Art Thou van de Coen Brothers. En ik wilde die graag spelen omdat ik die al eerder met Milou en Louise heb gezongen... en het is echt een heerlijk nummer om te zingen. En dit programma heet Nooit Meer Slapen. En mijn EP gaat heten I Fall Asleep So Fast. Dus ik moest iets vinden wat in thema daarop door kon... Door kon gaan. En dit nummer leek mij goed om de mensen die wanhopig naar dit programma luisteren. om maar in slaap te kunnen vallen. Uh, een beetje in slaap te proberen te wiegen. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Your mama's gone away. And your daddy's gonna stay. And leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe Go to sleep, you little babe Everybody's gone in the cotton and the cone Didn't leave nobody but the baby Don't you weep, pretty babe Don't you weep, pretty babe? She's long gone with her red shoes on Don't need another loving, babe Go to sleep, you little babe Go to sleep, go to sleep, you little babe You and me and the devil makes three Don't need no other lovin' babe Go to sleep, you little babe Go to sleep, you little baby Come and lay your bones on the alabaster stones And be my ever-loving Het volgende nummer wat we gaan spelen is Problems. En dat staat op mijn tweede EP die in mei uitkomt. En we hebben 13 mei in de bitterzoete EP release. En een tijdje geleden hebben we het als single uitgebracht via The Independent. een Engelse krant. En um, dat vond ik heel spannend. Maar het is nu in de wereld en binnenkort gaat mijn EP dat ook zijn. En daar heb ik heel veel zin in. Follow her to the dark side Her to the dark side Muziek van Pitu opgenomen bij de Velvet Music Platenwinkel... op de Roosegracht in Amsterdam... tijdens een van de Nooit meer slapen live-sessies. Er komt een nieuwe EP later dit jaar, I Fall Asleep So Fast. En voor de programmering van die sessies... kijk op de website vpro.nl slash nooit meer slapen. Poëzie van Frank Koenengracht, dichter en psychiater. De laatste bundel heet Lekker Dood in Eigen Land. En hij heeft dit gedicht voor ons opgenomen. Verenigingen waar ik lid van ben. Onuitlegbaar, dus dan zijn we van de vragen meteen ook af. Verenigingen waar ik lid van ben. De vereniging, daar komt een hond op ons af. De vereniging, naalden die stil hangen boven de reeds draaiende plaat. De vereniging, allemaal met dubbele punten. De vereniging, dubbele punten, de vereniging, dubbele punt. De vereniging, de kat die ergens van afviel. De vereniging, dubbele punt, de werkelijkheid die onder mij doorgaat. De vereniging Ik Woon in de Bocht van de Weg. Dus ik zou niet weten wat ik daar in godsnaam over zou moeten zeggen. Ik ben lid van de vereniging Terek Pak Zalverij. En ik ben lid van de vereniging van wak- en Slaapstoornissen. Dat is mijn vak. Dus dat is. Uh, neuropsychiatrie. Dus, dus dat zijn. Uh, allerlei uh, dingen met winterdepressie en. en licht, lichttherapie en. Waken en slaapstoornissen. Dus, uh, maar ook... Uh, ...wat niet helemaal mijn vak is... Dus narcolepsie en zo, maar dat... ...dat, dat, dat, dat werkt, zeg maar. Dus de neurologische kant van de psychiatrie. Dus daar ben ik lid van. Maar dat staat niet bij. Verenigingen waar ik lid van ben. De vereniging... ...daar komt een hond op ons af. De vereniging... ...naalden die stil hangen boven de reeds draaiende plaat...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 It might take some time It might take a while Wake van I Am Ook. En uh, morgen in Nooit meer Slapen komt Ernst Jans op bezoek. Hij heeft een uh, boek geschreven over het uh, dorp in De Peel... waar hij is uh, opgegroeid. En het is ook 40 jaar geleden dat Doema werd opgericht. En het wordt uh, grootst gevierd met een uh, kleine clubtour. Zometeen kunt u luisteren naar Bureau Buitenland Express. Ik wens u nog een hele goede nacht. En graag weer tot morgen.